De man die zondag een detectiepoortje omzeilde in een hal van het Amerikaanse vliegveld Newark bij New York... wilde zijn vertrekkende vriendin een afscheidskus geven. Dat blijkt volgens een Amerikaanse krant uit beelden van bewakingscamera's. De hal werd ontruimd nadat de man een gedeelte was binnengelopen... waar alleen gecontroleerde passagiers mochten komen. De autoriteiten namen geen risico... zodat ook passagiers die al in hun vliegtuig zaten opnieuw werden gecontroleerd. Een van de gedupeerden was minister Giers Ballin, die daardoor te laat terug was om zijn nieuwjaars toespraak te kunnen houden op zijn ministerie. Op beveiligingsbeelden is volgens de Amerikaanse krant te zien... hoe zijn vriendin een touw omhoog houdt zodat hij erdoor kan minister van der Hoeven geeft toestemming voor extra zoutwinning in verband met het dreigende tekort aan strooizout. Het bedrijf Friesjaar krijgt een vergunning om 100.000 ton extra uit de grond te halen in Paradeel in Friesland. Volgens Rijkswaterstaat heeft Nederland als het komend weekend inderdaad gaat sneeuwen niet genoeg strooizout. Tot nu toe is er al 100.000 ton zout op de snelwegen gestrooid, terwijl 70.000 ton normaal genoeg is voor een hele winter. Eurostar heeft tot en met zondag een beperkte dienstregeling ingesteld. Zowel s ochtends als s avonds vertrekken minder treinen uit Parijs en Brussel naar Londen en vice versa. Aanleiding is het winterse weer. Daardoor ontstond voor de kerst chaos op het spoor. Vijf passagierstreinen bleven urenlang steken in de kanaaltunnel. En pas na drie dagen werd het treinverkeer hervat. De problemen werden toen veroorzaakt door sneeuw op de trein... en grote temperatuurverschillen tussen de tunnel en erbuiten. Ook vanochtend verliep de verbinding niet vlekkeloos. Een passagierstrein zat twee uur vast in de kanaaltunnel door een technisch defect. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en het vriest matig. Morgen eerst in het Waddengebied een sneeuwbui, later op meer plaatsen wat lichte sneeuw. Het blijft licht vriezen en de noordwestenwind trekt aan. Dit was het NOS. Je hoort. Bij Alternative FM. We gaan knallen. Rob Acta Awards, dames en heren. <laughs> ja. Dit is ons uur. We gaan meteen beginnen. Met de eerste, eigenlijk de winnaar van de eerste Rob Acta Awards. Dat is Display. En nu hoor ik hem weer heel scheef en heel slecht. Oh, hoe kan dat? Nou, dit? dat gaat Marcus, denk ik, wel even ons bijstellen, denk ik, met, met, zijn, met zijn dinges. Technisch weet ik wel wat. Het gaat helemaal niet. Wacht even. Ja, ja, ja. Uh, ik zit dwars door de aankondiging van uh, PP in heen te rammen. Dan doen we het toch even overnieuw. Zullen we dat eerst even doen? Inderdaad. We gaan uh, gewoon beginnen met een uh, in intro. Wat gaan we doen vandaag? De Robak, de wordt. En dat was uh, de keer dat wij op zaterdag in actie moesten komen. dat was in november. En dat ging over uh, ja, de eerste ronde. Dat hier de singer-songwriters. En daarin zaten onder andere Tess... Liberty en dat soort mensen. Display, Emmerich Co. Em, Emmerich Co. Uh, ja, degene die hier vanavond aanwezig was, zouden moeten zijn. Maar dat uh, is niet doorgegaan vanwege de sneeuwval. Uh, heb ik ze dan allemaal genoemd? Nee, Vlucht 13 was er onder andere ook nog bij. En dan heb ik ze denk ik allemaal. Ja, heb ik ze allemaal. Want uh, dan, uh, dat is even in willekeurige volgorde. Maar uh, wat, gaan we, uh, wat, wat, wat heb je klaarstaan, uh, Menno? We gaan uh, beginnen eerst met uh, display. Daarna Displays, draaien, we eigenlijk nou. draaien we alles in de eerste ronde. Ja. Waarom de eerste ronde? Wij hebben de tweede ronde hebben we vorige week al besproken. Omdat wij de nu eindelijk keer. de rechten hebben van de Rob Actor Awards om het totaal uit te zenden, ja. Dan gaan we dat ook doen. We beginnen dus eerst met display. En dat is deze. Dit is dus live opgenomen uit het patronaat wil ik er nog ja. bij zeggen. Zullen we even luisteren wat Pepervisie daarover te vertellen heeft? Lijkt me wel verstandig. laatste afsluitende act van deze nu al gezegende voorronde van de Rob 8 Fijne vrienden, 15e jaargang, jaar 2009-2010. Ja. Een paar van die jongens zijn al een tijdje met elkaar bezig om muziek te maken, maar eigenlijk sinds vorig jaar spelen ze onder de naam zoals ze nu spelen. Misschien leuk om bij op te merken dat sinds een maand pas de drummer erbij zit, omdat de vorige drummer... Ah, vrienden, oké, okay, ja, ja, ze kan hier weer. Voor degenen die het nog niet weten, de vorige drummer is uh, uit de band gegaan om zich volledig te richten op zijn kickbox-carrière. Jawel, kapauw! Ja, yeah, man, wat een verhaal. Um, dit jaar, nou, ja, dit is heel belangrijk, dit jaar wisten ze uh, de prijs voor beste band bij de hit in de wacht te slepen. Jawel! Want zij wisten het patronaat plat te spelen met hun nummer Dreaming of Lies. Trouwens spelen ze dat nummer spelen ze vanavond hier ook. Dat is goed, dat is mooi. Ze zijn bezig met opnames maken en zich richten op hun performances. En hun grote wens is veel, veel optreden. Nou is dus dit alvast een goed begin bij de Akta Boards natuurlijk. Geef ze een enorm applaus. Hier is Display. Dat was de eerste band alweer van, uh, van de Robactor Wars Ronde 1. Eigenlijk de laatste band uh, op de avond. Ja. Dat was Display. Ja, en het was wel trouwens opvallend. Want in ronde 2 was uh, Ethereal de laatste. En die won ook. Dus, dus ik denk dat dat nou maatgevend is voor degene die straks als laatste in voorronde nummer 3 mogen optreden. Op, uh, want dan zouden ze... Dan nog wel eens een kans kunnen maken om uh, in uh, de eindronde te kunnen komen. Nou, goed, Menno. Uh, dat was Display. Display is een jonge band. Komt hier uit de buurt. Uh, onder andere zitten daar uh, Kas uh, Kaptein in En natuurlijk ook de liedzanger Van de fan die hebben we net uh, kunnen horen Die avond vond ik uh, Dat ze qua muziek En arrangementen zat het allemaal goed in elkaar Alleen als ik de opname terug uh, Luister Dan viel er toch nog wel een uh, komische Noot nog wel te bespeuren eerlijk gezegd en ja, we zijn bezig om ze te strikken. Ik geloof dat we ze al hebben gestrikt en dat ze hier al uh, langs gaan komen. En ik dacht dat ze in februari zouden komen. Eerste week van februari komen eerste ze inderdaad langs. De volgende band die we gaan luisteren in de eerste ronde van de Rob Act Awards... Vond jij heel goed? Vlucht 13. Ja, een uh, hele mooie band was dat. Uit uh, Velsen uh, komen ze onder andere. Met Patrick van Noord. En uh, nog een paar van die, uh, van die gasten. Nederlandstalig met een Amerikaans rockrandje. Nou, luister zelf maar. We zijn dus, uh, zoals eerder gezegd, over de helft. Maar jullie nog niet helemaal. Kom nou eens verdomme wat dichterbij, want er staat alweer een band te popelen. Om heerlijke muziek voor jullie te maken. Stelletje, fijne vrienden. En jij ook bij radio. Kom ook eens even gezellig dichtbij bij radio zitten. Deze vierde act van de avond is vers van de pers, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ze zijn nog maar een jaartje bezig en het gaat goed met ze. Jawel. Ze zijn Nederlands Nederlandsstalig, maar wel onderscheidend rauw en echt. De Vara uh, noemde deze wend op haar website een toevoeging aan het Nederlandstalig lied. Nou, dat zou je maar gezegd zijn. Ze zijn al een tijdje bezig met opnames en hebben dus daarom al een tijdje niet opgetreden. Maar ze maken twee uitzonderingen. Dat is dus voor uh, het eerder genoemde 3FM en voor de Rob Akta wel. En daarom zijn we heel blij dat ze hier vanavond zijn. Geef ze een enorm applaus. Hier is Vlucht 13! APPLAUS Dankjewel uh, Vlucht13 voor jullie uh, ja, bijdrage in ons programma. Ja. Dit was Vlucht13, eerste ronde van de Rob Agda Wars 2009. Ik vond ze knallen. Waren ja, zij de terechte ze... winnaar, Jaap? Uh, in mijn optiek vond ik, zij, vond ik ze toch wel de terechte winnaar. Als ik de opnames terugluister, dan waren zij uh, met, uh, ja, in, mijn, in mijn beleving gewoon de beste. En dat had gewoon te maken dat alles klopte. Uh, het, het, het hele spul, dat, dat, ja, dat was gewoon chemisch. En. Uh, of. Dat was een chemie tussen die gasten onderling. En dat, dat merkte ik heel sterk op het podium. Uh, wat, wat. Ja, ik weet niet wat je nu. Uh, wat je nu hebt staan. Liberty of iets anders. Je hebt Liberty staan. Je hebt Liberty staan. Nou, Liberty is op zich ook niet verkeerd, moet ik erbij zeggen. Want uh, de, uh, zeg maar de demo die ik uh, gehoord heb van, uh, van de jongens, uh, dat uh, was gewoon goed. Uh, ik bedoel, ja, daar is er ook niks op aan te merken. Daar hebben ze trouwens een hele muzikale uh, genie in zitten. Dat is, nou moet ik even goed nadenken. Volgens mij is dat uh, Sjoerd... Jansen, ik weet het niet zeker. Maar, want ze hebben namelijk twee shoots uh, rondlopen. Ze hebben ook nog een shoot de Vries. Maar ik weet niet, uh, dat, is, dat is een drummer. Maar die ene shirt, dat is iemand die doet, uh, dacht ik ook, uh, een stukje conservatorium. En hij drumt, hij speelt gitaar en hij speelt zelfs toetsen. Dus het is wel een, uh, een, ja, een muzikaal virtuose die uh, in Liberty zit. Verder bestaat die uh, band uit Pim Koster... Uit David Wyden en uit Jeroen Tevoort. Even snel uit mijn hoofd. Dit is echt knap. Want ik ben niet zo goed in namen, ja, maar jij bent uh, er uh, behoorlijk dan, nou, ja, goed nou, in. Ja, dat, dat komt omdat ik uh, toch wel ook een beetje een zwak voor deze band heb. En dat heeft met name te maken met de, de muzikale invloeden die ze, die ze hebben verwerkt in hun muziek. En daarom zeg ik ook van, uh, nou, als ik, uh, als ik mijn lijstje mocht maken, dan, dan stond Display zelfs niet op nummer 2. En dan stond dit op nummer 2. Zo uh, vond ik het uh, namelijk overkomen. Hier is Liberty. Maar eerst nog even de commentator, heet je. het weer? Pepe Fischer. Pepe Fischer is trouwens uh, de man achter de uh, de prestator. Hij doet het al een paar jaar en hij gaat nu praten over Liberty. Lieve vriendjes en vriendinnetjes, wat een fans. wagonladingen vol met fans zijn er aangerukt. Geweldig. Altijd fijn natuurlijk voor een band. Zo hadden we zojuist een band staan die net een jaartje bestond. Deze band bestaat slechts een half jaar. Jawel! Zoals we zo zeggen maken ze commerciële, sorry, moderne commerciële muziek in een nog nieuwer jasje. Het zijn vijf beste vrienden met allemaal dezelfde passie voor muziek. De, toer, de doelstelling waarmee ze begonnen zijn is veel lol maken. En nog belangrijker, samen muziek maken. Ondanks hun korte bestaan hebben ze samen veel meegemaakt. We zijn eigenlijk door de band dichter naar elkaar toegegroeid. Ja, ja, mooi hè? Mooi hè? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, het werd mij allemaal ingefluisterd net door. Ik, vond, ik was ontroerd ook. Ja, echt. Ze gaan echt er praten op dat ze eigen nummers schrijven. Dat vinden ze heel belangrijk. Want zoals ze zelf zeggen, waardering krijgen voor je eigen nummers. Dat blijft toch het mooiste wat er is in de muziek. Ja, toch? Niet dan, vind ik wel. Ik heb het natuurlijk over Liberty! I've been through the snow I've been places you'll never know I've seen things, I've heard things you won't understand And If you do, well, baby, be I'm your man They ask you your future, they ask you your goals They claim they know how life will unfold But trust me, my love, they don't have a clue Well, we're gonna do be. I've been through the daylight and I've been through the night I fell down but now I'm alright the First day flight's out and we go astray But I know my compass is pointing your way Give me your soul Let me take you out so strong I won't take your money I won't say a thing Oh yeah today. We zijn bij de Rob Agda-woord. Oh, dan moet ik wat zeggen. Dat we bij de Rob Akda woord zijn. Nou, uh, volgende week gaat dat uh, weer gebeuren. Volgende week, vrijdag, is uh, namelijk de derde voorronde. En dan krijgen we natuurlijk zo. moeten wel half over, over die muziek heen brullen, maar goed. Uh, dan hebben we een, uh, een soort van rock gebeuren. Althans, uh, dat heb ik eventjes met in een vluchtig oog uh, bekeken. Met onder andere Fiona Voll en Jay Turnpike, de band. Um, We Cook With Fire, Palalaka, heb ik even al uh, gezien. Palalalaka. Palalalaka. En nou, dan ben ik er nog even een uh, tweetal vergeten, geloof ik. Het is bijna even een rare naam als Klopje Popje. Ja, ga door. Ik vind dat een hele rare naam, Palalalaka. Ja. Het komt wel, het, het ja, blijft wel ja. aan. Uh, dat, is, ja, er is natuurlijk nog meer, maar ik, uh, ik kan dus even niet uh, bij het internet uh, komen. Dus, dus ik moet het weer uit, uh, uit het uh, bolle hoofdje gaan doen. Maar dat zijn zo'n beetje de namen die ik eventjes uh, gauw uh, in mijn hoofd... Uh, maar we gaan weer terug naar uh, voorronde nummer 1. En op voorronde nummer 1, ik weet niet wat je nu klaar hebt staan, uh, Menno. Nou, je hoort het van de presentator uh, zeggen welke band dit is. Dan dit ga dit ik is... het even nabeschouwen straks. Dit is Tess. En wij maken ons op vooral weer de derde act van deze avond, dames en heren, jongens en meisjes. In haar tienerjaren speelde zij, zong zij eigenlijk in Punk Maar in 2005 kwam haar eerste solo-CD uit met de prachtige titel People. Die kwam uit op het Non-Stop Records-label en dat was in Budapest. Haar tweede CD kwam eind 2008 uit en heeft de intrigerende titel. En let op: War is peace, freedom is shopping, ignorance is strength. En compassion is terrorism. Wauw, allemaal vrij naar George Orwell. Heb je hem? Ja, ik moet je lachen, maar ik ga hem maar aanstaan. In 2008 toerde zij door Ierland. En dit jaar heeft ze alweer getoerd door Duitsland, Tsjechië, Slowakije. En ze eindigde in Hongarije. Kortom, we mogen eigenlijk heel erg blij zijn dat we hier haar voor de tweede keer, want ze is een oude bekende, voor de tweede keer bij de Rob ACTA Award hebben. Geef een enorm applaus voor Tess! Je ja, hebt nog even niks gehoord. Oké, okay, maar um, het eerste nummer heet uh, Billboard tragedy. The silence of the night disrupted by a scream of. Hey, a tiny girl staring at her reflection. After that perfect smile, it was the evidence she'll slave all her life for more of it all. Because the misconception of beauty is forced upon her on billboards and movies. Popular over. going as water Tears can stop streaming over her skinny face With every breath she chokes But the commercial keeps break You see this face Just cut it up Take it apart Give me that Almost perfect look I'll give Everything done. Zei Tessel Dekker, zo, uh, zo heet ze helemaal. Maar uh, we kennen haar natuurlijk onder de, de naam Tess. En zoals uh, Pepe Fischer al zei in de aankondiging... ...was het dus al de tweede keer dat ze in uh, het patronaat had gestaan. Hele uh, bijzondere popmuziek, moet ik erbij zeggen. Echt singer-songwriter. Ze heeft zichzelf begeleid op een gitaar. Maar ook op de piano, dus dat heeft ze ook gedaan. En uh, het was uh, toch heel bijzonder, moet ik erbij zeggen. En het, uh, ja, ze, ze wist het ook met een uh, behoorlijke overtuiging ook te brengen. Dat heeft de jury ook gezien, want uh, ze werd runner-up in uh, de eerste voorronde. Dus ja, ze zal uh, ook nog een keer terug te zien zijn in maart... als de voorrondes van de runners-up nog een keer uh, plaats gaat vinden. En dat zijn er vier, want uh, er zijn er dus twee bekend... Die tweede, die, dat hebben we helemaal aan het begin van dit uh, programma gemeld. Dat was Klopje Popje. Ters, daar kan ik nog over zeggen, Menno. Dat nou, maar ja, dat, dus, uh, dat we haar uh, zover hebben gekregen dat zij de 28e hier naar Zandvoort gaat komen. Met gitaar en met uh, misschien ook een stukje piano. Dus, uh, en ja, ik denk dat dat wel makkelijk zal, uh, uh, uh, zal gaan. Want veel werk hebben we daar denk ik niet zoveel aan. En het zal denk ik ook een heel bijzonder uh, optreden gaan worden hier in de studio. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. En dat en... is natuurlijk... Ja, wat wou je zeggen? Ja, nee, maar, maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als je dus hier een runner-up, en dat blijkt dan ook iemand die misschien straks in de latere finale terecht is uh, gekomen. En omdat en... zij runner-up is, draaien we nog een nummertje van uh, Tess. Ja, Dit is het, het tweede nummer dat ze speelde die avond. Uh, dus, uh, sind, uh... Kom maar door hoor, Tess. Het uh, raakverbod... Nou, er is veel over geluld, en uh, nou komt hij er ook. En... Uh, het gekke is, dus ik heb die debat een beetje gevolgd. En het, ik vond het echt het vreemde eraan dat er uh, de partijen die het hebben voorgesteld, die hebben eigenlijk alleen maar uh, op alle argumenten, zeg maar, die er naar voren werden gebracht door uh, de tegenpartij. Dus de partijen die tegen het kruiverbad waren. De, het antwoord was altijd gewoon. Uh, nou, het zit zo, je moet gewoon met je vingers van allemaal spullen afblijven. En op, echt alleen maar op die. Op zo'n zinnetje is dat hele kraakverbod er doorheen gekomen. Er zijn geen argumenten gevoerd, zeg maar. En uh, dit volgende nummer gaat over het verliezen van onze vrijheden. Een stukje bij beetje. Uh, het inleveren van bijvoorbeeld veel privacy uh, in verband met uh, de strijd tegen terrorisme. Nou, ja. Dit uh, nummer heet dan ook uh, Compassion is Terrorism. Walking through the street till the city Rain is pouring down on me Thinking about the good old days When I thought that we were free The playground was a different world Free to play cause we were tame. And learning at school, my friend Counting was all part of another funny game Until the school yard was replaced And a fence around it appeared to be all fake There was a real world waiting for us Most of drinks And some of us would stay awake They taught us what was justice and what was wrong Help the ones in need Oh damn, we were still so young Now I see that teaching's so radical In life you should not always do the right thing at all Not if the authorities do not agree to them one and -on one makes three on our eyes, we just remind midnight walk as a constant reminder we are not alone and we are not allowed to talk, it reminds me how blissful ignorance would be and it wouldn't feel like shit with all the injustice we cannot see it's the injustice we could fight if we were able to wake so few but they take away our rights and burn down those who are true, the right to speak Only if you can't reach that system, those with close say no. You shut them up before they reach them. Find themselves caught in a prison cell. They never rest. Find themselves dying from police that rip through at our chest. Oh, help the ones in need. As long as one and one makes three. Oh, help the ones in need. As long as one and one makes three. Help the ones in need. As long as one and one makes three. Help the ones in need. As As long as one and one make three, help the ones in need. Compassionate terrorism, in this world where who slaves is free. And that was it. Wat ik ook heel bijzonder vond bij dit nummer was de bevlogenheid wat er uh, ja, min of meer uh, bestond. Die Tess uh, op het podium uh, liet zien en horen. Uh, maatschappelijk geëngageerd was dit uh, nummer zeker. En dat waren er nog een aantal die uh, ze heeft uh, laten horen. Dat zou denk ik ook wel de reden zijn geweest waarom de jury eh, toch een beetje onder de indruk is uh, geweest... van dat optreden wat Tess uh, daar heeft uh, gedaan in er eentje met twee instrumenten. En het is ook terecht, denk ik, dat ze in uh, de, ja, de voorronde in maart nog een keer een herkansing krijgt... om zich nog een keer te laten horen en tonen aan het publiek. Toch heb ik ook van een paar in het publiek gehoord dat ze dat uh, politieke gepraat van haar echt het gevonden klinken als dit... Ja, maar aan de andere kant zeg ik. Ik vind dat een, een, een, ik vind dat een zijn bij de verkeerde. Ik vind dat een, dat een artiest of, of een muzikant ook, en daar hebben we in de voorbije geschiedenis ook vanaf Nederlandse bodem vele voorbeelden van gezien. En dan ga ik ver terug in de tijd en ook uh, dan ook nog voor jouw tijd en zelfs een beetje van mijn tijd. Bij wij de Groot en Lennart Nijg... dat waren toch wel de, de mannen die het uh, voortouw namen. En ook nog wel eens uh, ja, behoorlijk geëngageerde songs. Zoals Meneer de President slaapt zacht. Nou, en dan vind ik dat ja, je dat best wel is, mag doen. Maar dit is een, echt een mening... Ja. Het is Leg je hem op. Het, je legt het een beetje op, vind ik. Snap ja, je wat ik nou, bedoel? Ik, ik, ik vind nogmaals, ja, ik, ik zeg, politiek, ik, ik, politiek ja, en muziek mogen, ik, maar, mogen maar, bij elkaar. Zie Rage Against the Machine. Ja. Maar dan vind ik het ook soms. Maar dat zelfs een, bij Rage Against the Machine zit ik nou wel eens van. Had dat nou gewoon Het, is, het, is, een, het is een uiting. En muziek is een uiting, dus ook van een mening. En ik denk dat, dat uh, gewoon Pfft. past bij, uh, bij bepaalde soorten muzikanten en muziekstijlen. En het past dus ook bij iemand als Tess. Ik kan er niks aan doen. Het is gewoon zo. Of ik die. Ik deel de mening overigens niet. Want uh, ja, zij uh, propageerde. Denk ik toch een beetje het uh, kraken. En ik uh, had toch zoiets van. Uh, ja, hoor eens even. Maar het uh, pand is van een ander. En jij gaat het kraken. En jij gaat het zowat stelen. Dus dat is uh, de andere kant van het verhaal. Dus ik ben er nou niet helemaal een voorstander van wat ze uh, daar op het podium had uh, lopen roepen. Maar goed, dat maakt niet uit. Het, het gaat erom. Om de geëngageerdheid. En dan vind ik het. Helemaal oké. Okay. Dus dat uh, zeg ik er dan maar eventjes bij. Nou Menno, dan gaan we door met de volgende. We gaan door volgende. naar de volgende. Dat is Nilia, die eigenlijk oh, ja. uh, vandaag ja. in de studio komt. Ja. Twee meisjes met gitaren. Het klinkt heel schattig. Het is het eigenlijk ook. Ze zijn er in maart bij ons waarschijnlijk weer bij. Uh, laten we het hopen. Ze zijn goed, ze zijn rustig, ze zijn uh, relaxed. Heel zeker. He? En heel? Heel zeker ook. Heel zeker ook. Kom maar door. En, wij gaan verder hier bij de 15e jaargang Rob Aktawoord. Eerste voorronde met twee meiden gewapend met gitaren. Jawel. En ze maken muziek om bij weg te dromen. Zoals ze zelf zeggen, music is love, music is life. Hier zijn Nicky en Lilian, beiden 18 jaar. Ze spelen onder de naam Nilia. I straight. was Nilia op de eerste Rob Akta Award uh, uh, voorronde. Nilia is het helaas niet geworden, maar ze komen bij ons in de studio. En dat mag je de volgende keer doen, Nilia. Uh, dat was Nicky uh, Dekker van uh, Nilia en de andere was Lilian Bijl. Twee jonge dames en als ik dit uh, zo uh, terugluister... Het klonk wel spat en spat zuiver, moet ik je erbij zeggen. Hebben we nog iets uh, van uh, de dames klaarstaan? Dames? Nee, we gaan door naar Emmerich Co. Oh, Emmerich Co. dat is dan de zesde acte. Maar zij openen zeg maar het eerste... Um ja min of meer de eerste voorronde op die uh, dag in november ik weet niet meer precies, ik dacht dat het 14 november was, dat was op een zaterdag en Emery Ginco kan ik alleen maar vergelijken met uh, True Badoers als uh, Veldhuis en Kemper uh, laten we zeggen ook uh, Agda en de Munich, nou noem maar op luister zelf maar wat onder andere ook Peter Fischer te vertellen heeft kom maar in hoor Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En welkom bij de eerste voorronde van de Rob ACTA Awards van de 15e jaargang. U hoort het goed, de 15e jaargang. Jaargang 2009-2010. En zoals altijd verzoek ik u vriendelijk, toch dringend. Kom naar voren, Dorry, want we gaan beginnen. Met mij valt het moeilijk zoete broodjes te bakken. We gaan beginnen met een act die eigenlijk bestaat uit twee zeer doorgewinterde muzikanten. En ze begonnen al meteen handjes te schudden aan het podium. Geweldig, dat deed me echt deugd om te zien dat ze dat uh, zo professioneel oppikten meteen. Ze kennen elkaar van de band Lust en uh, daar hebben ze jarenlang mee gespeeld en getoerd en twee albums mee opgenomen. En ook uh, support act gedaan van onder andere Van Dikkoud, De Dijk en Herman Brood en nog vele, vele andere mooie dingen hebben ze meegemaakt. Na een tijdje Toeren enzovoort, raakten ze een beetje hun wilde jaren, een beetje wilde haren kwijt. En ze stichten een gezinnetje, huisje, pompje, peesje, je kent dat wel. En vooral veel sociale zekerheid. En dan staat er in die biografie van ze iets van tien keer zekerheid. Nou Zeker. kan ik, ja, zekerheid. Kunt u het ook nog even? Zekerheid. Zekerheid. Dus als u het nog al met z'n allen 1, 2, 3. Zekerheid. Right. Nou, dat was er dus. Heel veel sociale zekerheid, maar toch mist er. Iets, iets mister, er knaagt iets aan de broekspijpen van deze twee rasmuzikanten. Hun grote droom sluimert elke nacht nog in de krochten van hun zielenroerselen. Vandaar dat ze hier vandaag voor u staan. Er wordt keihard gewerkt aan hun album en ze zijn al bezig met een prachtige show neer te zetten. En een van de promotiedingen waar ze mee bezig zijn is om u vandaag ook iets te laten horen. Een tipje van de sluier op te lichten. Geef een enorm applaus voor Emery Genkoold!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 I think it's Dankjewel. En jij ook bedankt, Vanaf Emmerich. Geen koop als dit. dat je dit. Die, uh, hier naartoe bent gekomen. Na de drop-Akda-award en naar ons eerste optreden. Naast me niemand minder dan Arnaldo Lopez. Naast mij niemand meer, minder, sorry, dan Marco Emmerich. Vanaf... Ah, gezellig, jongens. Dan stellen, ze, dan stellen ze zich gewoon voor zonder dat wij dat hoeven te doen. Dat nee, scheelt ja, ons weer ja, praten. Dat, dat, dat hoeven wij niet te doen. Uh, ja, min of meer, ik zei het al, de troubadours van, uh, van het een en ander. Maar uh, ja, nou, het, is, het, het klinkt ook een beetje als, gek genoeg, ik kon het ook nog een beetje plaatsen met skik kick, eerlijk gezegd. Ja, dat, inderdaad. Had te, had, dat had ook te maken met het... Uh, Gaan met eens fietsen? Mond... Ja, precies. Daar had het mee te maken. Dat, uh, dat, dat, dat zat iets van herkenning in bij Daniel Lohuis. Zo uh, met, de, met die mondharmonica. En dat deed uh, Marco Emmerich uh, dan. Ook met deze jongens zijn we bezig om ze hier uh, naartoe te halen. Zal ook een hele simpele klus worden voor Marcus. Want het is alleen maar een kwestie van een, van een paar... Uh, ja, wat wou je zeggen? Ja, uh, zit hem eens even open, Menno. Want hij, ik hoor hem niet. Bieker van drie. Kijk, ja. dat zijn nou echt de plug-and-play bands. Hè, ja, en ja, precies. Dus, dus daar, hebben we, daar hebben we wat aan. En uh, dat zijn twee uh, gitaristen allemaal akoestisch ook nog, dus dat scheelt natuurlijk ook een, een, enorm. En uh, de ene heeft dan zelfs nog een mondharmonica. Nou, uh, jongens zijn, uh, zijn zeer uh, kort nog bezig, Zal, uh, vanaf de zomer van het afgelopen jaar. Toen zijn ze uh, opgericht, zoals uh, Marco Emmerich het zei. Alleen, hij had geen co en dat werd die Arnaldo Lopez. Een heel klein mannetje overigens. Dat, dat wel, maar hij uh, kan wel heel erg leuk spelen. Dus uh, en het was ook echt Nederlandstalig singer-songwriter. Dat kan ik niet anders zeggen. Maar helaas, er wordt toch een beetje te veel de vergelijking gemaakt met Akda en de Munich. Dus maar ze dat zeggen... is wel heel erg terecht hoor. Dat Want het lijkt ze wel ook. heel erg ja, op ze Akda en de Munich. Ze zeggen het zelf ook. Uh, we lijken er ook inderdaad heel erg uh, sterk op. Alleen, zij proberen dan toch net even een tikje iets anders. Met die mondharmonica maken ze net het onderscheid. dan. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Zullen wij voor het laatste kwartiertje nog even naar Rob Akda Award nummer 2 gaan? Dan ja. doen wij gewoon de runner-up, Klopje, klopje popje. popje. En daarna de winnaar, Ethereum. ga je dan wel met het openingsnummer van Klopje Popje. Want dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Of anders het laatste nummer van de. Die hebben uh, we alle twee vorige keer gedraaid. De, ik denk, Eufraat. Ik doe nou. de Eufraat hebben we gedraaid en, uh, vorige Chateau keer. En was dat, uh, geloof ik. zo Eufraat doen? Ik vind Eufraat vind ik een heel leuk nummer. En dat is namelijk het Nederlandstalig nummer van... Uh, ik ben een beetje boos. Ik ben een beetje boos. Maar soms ook wel aardig hoor. <laughs> ik vond hem echt heel erg leuk. Je, hier, je hoort hier Klopje popje met Eufraat. De runner up van de Ronde 2. Klaslaat uh, in de kant op ongeluk. Maak hem maar een stuk. Maak hem maar een stuk. True, dat doe je op een stoel of op een kruk. Maak hem maar een stuk, maak hem maar een stuk. Een pakje zout de koekjes doe je ook een pakje stuk. Maak hem maar een stuk, maak hem maar een stuk. Dat hele nieuw stap interesseert me geen ruk. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos. Ik ben zo zardig. Ik ben een beetje boos. Ik ben een beetje boos. En zo aardig hoor. Ik ben een beetje boos. Now mm -hmm. You were still so Ik ben ook klaar, hoor je? Ja, ja. Ik Ben een beetje dan Ik ben een beetje dan Ben ik dan zo zwaar. En Een beetje dit, een beetje dat, een beetje vlam op je hand. Een beetje dit, een beetje dat, een beetje vlam op je hand, een beetje vlam op je hand, een beetje dit, een beetje dat. zou kunnen. Dankjewel. Uh, het was uh, gewoon uh, wel een heel spectaculair eerst optreden van, uh, van Klopje Popje tijdens het uh, tweede voorronde van de Rotterdammer. Die plaatsvond op 11 december. Toen moest ik echt voor een duivels dilemma stond ik toen. Want uh, er was namelijk ook nog iets anders wat die zandvoort afspelde waar ik niet bij kon zijn. Maar goed. Uh, je hebt de juiste keuze gemaakt. Ja? Uiteindelijk ja, ja, ge ge ge was dit was uh, toch wel de juiste keuze. Want anders had ik Elrond en zijn uh, kloppende poppen nooit kunnen zien. En had ik ook niet getuige kunnen zijn van het feit dat ze runner-up waren geworden op die avond. Uh, jongens, hebben allemaal een toch een beetje een klassieke scholing. En dat kan van je wel. Van kopje, popje, ja, bedoel, zeker, ja zeker. ik ben er even ingedoken. En uh, ze hebben allemaal een, uh, een beetje een soort van conservatoriumachtige achtergrond. En dat was. Uh, nou, dat, dat passen ze heel du duidelijk toe. Ze zijn ook uh, bezig geweest bij de Winston Popprijs. Heeft uh, um, PPF hier ook gezegd in uh, de aankondiging mm -hmm. op die avond. En ze waren ook winnaar van de Amsterdam Popprijs. En er was ook één iemand die dat om als volgt omschreef. Kutherrie, was dat toen. <lacht> zo ja, werd het omschreven. Het is ook een beetje kutherry. Maar nou, het is wel hele het, leuke het, het, het, is hele, het is hele leuke herrie. Het is echt vrolijk. Ja, het, het, het, uh, het is Engelstalig. Het is Nederlandstalig. Er zit van alles in eigenlijk. En dat maakte de band ook zo vreselijk uniek. En dat maakt het ook uh, zo dat ik verwacht. En niet alleen ik. Ik heb er namelijk ook iemand mee waar ik mee werk in Velsenbroek. Toch uh, ook iemand die kijk heeft op muziek. Dit is een band die we dus in de komende tijd de gaten moeten gaan houden. Het zou zomaar kunnen dat ze binnen een jaar of twee ergens op een Lowland Festival staan. Dat voorspel ik. Ik denk dat, het, uh, dat je goed in de buurt zit. Dat denk ik ook. Uh, als laatste zou ik toch... Uh, ik weet niet. Maar dan gaan we toch naar de, naar de winnaars... Denk ik naar de, van, de, van, de, van de voorronde. Van de tweede voorronde. Want ja, uh, ik moest eerst helemaal niks hebben van death metal. En ja, uh, ik zei het ook op die avond. Symfonische death metal. Hè? Sym Want je hebt ja, ook nog ja, ja, brutal death ja, metal. Ja, en dat is, uh, uh, ja uh, uh, dan, dit was symfonisch. Heel, heel terecht opgemerkt uh, door jou. Want uh, uh, het was een brei van muziek. Je hoorde het uh, bijna niet. Maar ik heb de opnames teruggehoord. En ik, ik heb, ben helemaal verkocht. Ik ben eigenlijk helemaal om. Want uh, Elko, uh, de drummer van, uh, van Ethereal. Die zei al van: ja, je moet uh, noten kunnen lezen. Het een en ander. Nou, dat, uh, dat was ook wel duidelijk uh, te horen. Die jongens. Die hebben ook uh, heel duidelijk naar uh, de klassieke kant van het verhaal uh, gekeken. En dat was ook de symfonische inbreng. Uh, met name ook uh, Toetsman. Dijk uh, vind, ik een, uh, vind ik een klasse apart in, uh, in de band. En natuurlijk ook Daniel Verbrugge. De man die grunt. En maar. derde is geworden. En, op derde op en, ja. en, ook, uh, en ook grunten. Ja. Maar het grappige is dat de, of de gitarist of de bassist ook heeft meegedaan. En ook, uh, ook erg hoog is, ho ja. hoog is schijnen. Het ja. ook gegrunt Wat wel een beetje de magie heeft verloren is als je, als je die grunt van dichtbij hoort. Ja. Dat het echt heel zacht is. Het was heel zacht. En ik denk dat hij ook daarom een beetje zijn stem heeft uh, gespaard. Wat gaan we doen? Gaan we het eerste nummer waar ze mee begonnen, gaan we dat draaien? Ja, en dan nou, Laten we dan maar ook horen wat Pepe Fischer daar allemaal over gezegd heeft. Nou, het komt ook uit wat, wat wij hier hebben besproken. Let maar op. Vond ik leuk. Gaan we doen. Pepe, waar blijven jongen? Kom eens even naar voren, vriend. Voor de onlangs bij de Nederlandse kampioenschappen Grunten. Grunten.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 Divis ITERIAL! <laughs>